De eerste twee fabrieken waarin Syrië chemische wapens maakte zijn ontmanteld. De OPCW verwacht dat deze zomer alle twaalf fabrieken zijn vernietigd. Het zijn vijf ondergrondse locaties en zeven vliegtuighangars. In de ondergrondse fabrieken wordt er om afstand bedienbaar controlesysteem geplaatst om in de gaten te houden of Syrië het werk niet hervat. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone zou het slechtste zijn dat het land kan overkomen, zegt de Griekse minister van Financiën Varoufakis. Hij zegt dat Athene een schuld van anderhalf miljard euro aan het IMF deze maand gaat terugbetalen en er ook nog geld overhoudt voor de maand april. Waarnemers zeggen dat Athene het moeilijk krijgt tegen het eind van deze maand omdat de inkomsten van de regering sterk teruglopen. De wekelijkse Pegida-mars in Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Tientallen mensen, vermoedelijk rechtsextremisten, vielen een protestkamp aan van vluchtelingen en tegenstanders van Pegida. Het kamp werd dit weekend in Dresden opgericht. De extremisten riepen dat het kamp ontruimd moet worden en probeerden er binnen te dringen. Bij de snelweg A4 bij Bad -dorp zijn vannacht twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Het verkeer wordt daarom omgeleid. Amerikaanse 1000-ponder en Engelse 500-ponder waren een paar weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden. De Amerikaanse bom lag zo'n 25 meter van de snelweg. De Engelse lag een paar honderd meter verderop in een weiland bij Bad -dorp. De A4 ging daarna weer open.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 Er staan nog altijd flinke files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Brugge 6 kilometer. En verderop bij Hoevelaken 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Muidenberg 7 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer. En richting Den Haag bij Leidschendam 8 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij de afrit Weidewormer, 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 6. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag Malieveld, 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij knooppunt Ippenburg, 5 kilometer. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug nog 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 gedansbare muziek van dit moment. Je hoort de Beka Matzen en Teach Me. Zonnige muziek ook onderweg. Dancing tight Gonna squeeze you all night Dancing tight Gonna squeeze you all night Hey you looking at your window I've been watching you for so many days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 En uh, volledigheidshalve nog even de uitslag van de vierde etappe. Mafre werd eerst gevolgd door Abu Dhabi Racing. Dongfeng Raceteam werd derde.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 voor een uh, autoreclame. Bepaald Merk die gebruiken deze plaats. Lore de Pol en Watson en Changes. Het is 9 minuten voor half 4. We gaan eens even kijken naar de in-between standen van de eredivisie, divisie, Albert jan Ja, maar ik pak ook even die wedstrijd die inmiddels is geëindigd van half 1, die is om half 1 begonnen. Excelsior thuis tegen SC Heerenveen. Ongelooflijke uitslag. 3 tegen 0. Nou, tweede tweetal wedstrijden vanmiddag om half drie gestart waarde onder FC Utrecht tegen Feyenoord. Daar staat het 0-0.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 Nee, Zijn we geen Lonely Boy, hè? Nee. Yo, de, de single, volgens mij, uit de jaren 70, in ieder geval een lekkere gouden ouwe...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 Twee mededelingen vanmorgen is een uh, nieuwe website voor Zandvoort in de lucht gegaan. De website www.zandvoortbruist.nl www.zandvoortbruist.nl met alle informatie over het bruisende Zandvoort. Dus ga gewoon even kijken nemen op zandvoortbruist.nl. Dan even over de CFM-app. Wij hebben een update gekregen, de CFM-app. Ja. Op, uh, op Android. Dus iedereen die uh, bijvoorbeeld een uh, Samsung heeft...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 kunt u vinden op www.cpz.nl www.cpz.nl En jazzliefhebbers, ja, het is op 8 maart weer tijd voor jazz in Zandvoort. Dat begint allemaal om half drie, gebouwde krocht aan de grote krocht 41. En deze keer is Deborah J. Carter te gast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 Daar, dat speelt zich allemaal af in Talassa en het begint allemaal om 8 uur die vrijdag, de 13e.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 to find in the Play Store and the App Store. Here is Omni and Cheerleader. In a my is she's Cheerleader.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 Maar die is gek, denkt dat hij een trein is. Dat schiet ook niet op, hè? Jor Albert en I'm a train. Wil je trouwens een kijkje nemen in de studio van CFM? Ga dan even naar www.zfm-live.nl dus hier zag je zojuist hoe Albert-Jan probeerde een selfie te maken. <laughs> die ging niet goed. Dat is niet gelukt, hè? Dat nee. zag ik aan je kop. Nee, <laughs> dat ging niet goed. Nederland was cool. En hemel en aarde. Ja, ik heb me eens even verdiept in de stand van de eredivisie. Ja, oh, wat is ja, daar ja. gebeurd? Nou, als Ajax nou vanmiddag wint... Als, ja? <laughs> is het de turf, wou je zegt. Ja, precies. Ja, dus, dan kunnen ze de achterstand terugbrengen tot elf punten. Elf punten. En hoeveel wedstrijden hebben we nog te gaan dan? Geen flow idee. Nee, hè? He, maar het wordt wel spannend.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 En mocht je net ingeslaagd zijn, goedemiddag. Dit is CFM vanuit Saltboards. En we zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Saltboards en de regio. Hier is Paul en Doel nog een keer en die single vanuit Straight Up. is je voor je in de gaten. En er is je juist gescoord, hè? Bij een van die twee wedstrijden die vanmiddag wel half drie gestart is, Albert John. Ja, FC Groningen heeft gescoord. En trouwens, ik moet zeggen, in een wedstrijd zijn er inmiddels al vier gele kaarten uitgesteld. Dus dat zal wel een pittige pot zijn. Maar in de 53 e uh, minuut scoorde Cherry uit een penalty. Dus Groningen leidt 1 tegen 0. Oh. in Dungeons En de laatste plaats in de tweede uur van Sonsvoort op zondag bij CFM. You're Shepard. En wat blijft het een lekkere single? John Rohn en De laatste voor nieuws zijn weer van 4 uur is deze van de 50 Seconds Street. Luister naar I Can't Let You Go.